7 uur. Mark Hocker met het NOS-journaal. De politie heeft een Amber Alert verstuurd vanwege de vermissing van een 16-jarige jongen uit Zutphen. De jongen wordt sinds vanochtend half zes vermist. De politie heeft grote vrees voor zijn gezondheid. Er is geen sprake van ontvoering. De jongen uit Zutphen is 1,76 meter, wit en tenger gebouwd. Het kabinet, werkgevers en vakbonden zijn het eens geworden over de pensioenleeftijd. Afgesproken is dat de komende twee jaar de AOW-leeftijd wordt bevroren op 66 jaar en vier maanden. Vervolgens stijgt de leeftijd in stapjes naar 67 jaar in 2024. Daarna komt er voor elk jaar dat de levensverwachting omhoog gaat... acht maanden bij in plaats van een jaar zoals eerder was afgesproken. Daarmee moet worden voorkomen dat jongeren moeten doorwerken tot na hun 70 zeventigste. Vanavond legt vakcentrale FNV het principeakkoord voor aan de ledenvertegenwoordigers... En als die instemmen, presenteren de bonden, werkgevers en het kabinet... morgen het langverwachte pensioenakkoord waarover negen jaar is onderhandeld. In de vestinggrachten van Naarden mag niet meer worden gezwommen. Er liggen mogelijk explosieven in het water. Blijkt uit onderzoek van stichting Monumentenbezit... die de grachten onderzocht na de vondst van een granaat in september. De burgemeester heeft daarop met onmiddellijke ingang... een zwemverbod in de grachten bij Naarden ingesteld... Feyenoord wil nog geen fans van Ajax verwelkomen in de Kuip volgend jaar. Ook neemt de club geen supporters mee naar Amsterdam voor de klassieker. Volgens Feyenoord is het onverantwoord en maatschappelijk onacceptabel. De Rotterdamse club verwijst naar de kampioenswedstrijd voor elftallen onder 19... waarin Ajax-fans familieleden van Feyenoord-spelers aanvielen. Het weer voor de provincie Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland geldt vanaf nu code oranje... Er trekken stevige regen- en onweersbuien vanuit het zuiden over het land. En daarbij is kans op zeer zware windstoten, veel regen in korte tijd en hagel. Vannacht klaart het soms op, de temperatuur zakt dan naar een graad of 16. Morgen wolkenvelden met soms buien regen, vooral in de middag vaker droog en soms zon. Som... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de N247 Amsterdam-Horen staat bij Broek in Waterland nog drie kilometer file. En de vertraging is daar nog ongeveer 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. In Cirque ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Terug, dames en heren, bij Zandvoort aan het woord voor de mensen die net ingeschakeld zijn. Uh, we zouden eigenlijk deze uitzending in het teken hebben staan van 30 jaar hospice en de palliatieve zorg in Zandvoort. Echter, konden we de twee hoofdpersonen van, de, uh, van dit onderwerp... helaas niet naar de studie komen. Dus hebben we deze uitzending... het vooral over andere dingen. De uitzending van, over de palliatieve zorg... en de, uh, de host, 30 jaar hospice... gaat nog wel door. Uh, alleen uh, waarschijnlijk pas uh, volgende week... of die week daarop. Wij zullen dat uh, allemaal laten weten... via onze uh, Facebookpagina Zandvoort aan het Woord. En dan gaan we nu naar uh, de rubriek. Oh Ja, Maria, Aan jou het woord. Aan mij het woord. Nou, dit liedje weer. Ik, hm. ik kan er niet aan wennen. <laughs> <laughs> ik, uh, jij woont net als ik in Noord. Mm -hmm. um, ik woon in een vrij kinderrijke straat. Een flat. Um, nou, nu werk ik thuis. Dus ik voel wat meer dingen van kinderen. Ja. En wat me opvalt is dat kindjes niet zo lief zijn tegen elkaar. tegenwoordig. Mm -hmm. um, en wat me ook is... Nou ja, ik denk dat heel veel mensen het ook wel hebben gelezen. Dat er gepeste jongen uh, zelfmoord heeft gepleegd. ja. Um, ik vind dat zorgelijk. Ik vind dat ook heel zorgelijk. Ook omdat het met social media... en daar hebben we het natuurlijk wel vaker over gehad... Uh, steeds meer de grenzen vervagen... steeds meer kinderen toch gepest worden. Mm -hmm. um, maar soms zie ik ook dingen online verschijnen... dat ik denk, ja, ja klopt. ik ga het niet plaatsen. Dat, uh, ik heb een nichtje van 17 die plaatst soms iets... en denk ik, ik ja. ga het niet doen. Nee. <laughs> dat, uh... Maar ik ben benieuwd hoe jij daar... want jij hebt natuurlijk een zoon. Ja, mijn uh, ervaring... Is een beetje dubbel. Online en dergelijke zie ik van alles. En dan denk ik wel eens van: Oh, ik ben god blij dat hij nog steeds geen Facebook of. Uh, want hij is negen, dus uh, hij heeft nog geen Facebook. Hij heeft nog geen uh, enkele vormen van social media, uh, Hoogstens YouTube. En daar uh, mag hij absoluut niet naar filmpjes kijken waarin gescholden wordt. Dus uh, dat, ja, op zich is dat vrij makkelijk afschermbaar. Nog wel. Op zijn school, in zijn eerste school waar hij zat... dat was de vrije school in Hoorn, daar werd hij heel erg gepest. Uh, hij is naar een andere school gegaan, niet om het pesten... maar wel uh, uiteindelijk was het een bijkomende uh, voordeel... dat hij daar dan ook van was. Nu heeft hij er helemaal geen last meer van. Hij heeft heel veel uh, vriendjes en, en, en wordt amper gepest... maar er is ook echt een pestbeleid op zijn school. Uh, ja, dat klinkt zo stom, pestbeleid. Nee, nee ik, ik, ik, maar ik las een artikel... Uh, over de, dus de jongen die zelfmoord heeft gepleegd. Ja. En daar stond letterlijk bij: waarom deed niemand iets? Ja, nou denk ja. Ik, Dat is het ook. Als ik soms hoor wat ze op straat tegen elkaar zeggen. Mm -hmm. en het zijn echt hele kleine kindjes, maar er komen echt hele lelijke dingen voorbij. Mm -hmm. Klopt. Maar daar moet ik wel weer bij zeggen. Mijn uh, zoon is uh, sinds kort helemaal gek van stuntsteppen. Dus die gaan, we gaan wel eens naar die skatebanen en zo. Ik heb het filmpje gezien het, op social media. Ik wil heel <lacht> graag dat uh, de gemeente in Zandvoort ook eens een keer iets gaat doen voor jongeren. Bijvoorbeeld een skatebaan. Want verder is er eigenlijk niks hier. Ja, er is uh, toch een skatebaan? Er is geen skatebaan in uh, Zandvoort. Een spoorbaan, maar toch een uh, skatebaantje. Ja, oké, okay, maar dat noemen we toch escape skatebaan. Nou ja, het, het, <laughs> het is In iets. het kader van het glas is half vol, glas is half leeg. Het is, is een iets. Een klein ja. skatebaantje. Ja, uh, maar er zouden wel meer jongere plekken mogen komen, überhaupt. Uh, maar goed, uh, uh, als ik hem uh, daar zie en dan zijn oud-jong, alles gaat door, het was door elkaar heen. En ze helpen elkaar gewoon. Uh, maar wat is het dan dat ze elkaar daar wel kunnen helpen, maar dat er kennelijk toch nog steeds. Kinderen zijn niet de behoefte hebben om te pesten. Ik zie heel veel verhalen. Ik lees, ja. ik lees misschien te veel. Heel vaak, volgens mij komt het heel vaak uit uh, onzekerheid van de kinderen die pesten zelf. Um, en um, ja, toch opvoedings scholen, die de vorige school waar mijn zoontje zat, daar hadden ze een pestprotocol. Maar daar werd gewoon door de docenten niet eens uh, iets mee gedaan. En bij de uh, school waar die nu zit... elk jaar staat het heel hoog op de agenda. Elk jaar wordt er keihard op aangepakt... en pesters worden ook heel hard aangepakt. Er wordt daar gewoon nog... hard ingegrepen zonder dat er... Uh, hoe heet het? Uh, uh, uh, iets met geweld gebeurt hoor. Daar niet van. Maar uh, gewoon... Uh, ouders worden op hun verantwoordelijkheid aangesproken. Ik vind dat... Uh, zowel ouders als scholen... gewoon vanaf jongs af aan in moeten grijpen. En eigenlijk de buurt ook... Dus, uh... Maar het kromme is, deze jongen waar we het over hebben... Mm -hmm. die zelfmoord heeft gepleegd. Um, er zijn drie pesters in beeld. Ja. Die zijn in elkaar geslagen. Ja. Maar die jongens die dus in elkaar hebben geslagen... die zijn opgepakt. En met de pesters is, het nog, is nee, nog niks niet meer gebeurd. gedaan. Nee, ja. Dat, het moeilijkste is natuurlijk dat zij niet direct... ze zijn indirect verantwoordelijk. Maar dat valt in Nederland natuurlijk niet... daar valt niks aan te doen, uh, wetmatig. Over, zijn... kromme Over kromme regels gesproken. Over inbrekers in wc's opsluiten. Ja, dat. <laughs> Moeten we misschien niet eens een keer daar wat aan gaan doen? Dat, uh, ja, misschien wel. Ik denk het wel. Ik denk dat pesten veel harder nog aangepakt mag worden. En waarom zouden we niet de politie erbij halen? Ik ben wel benieuwd of wat luisteraars daarvan vinden. Ja, dus uh, mensen, dames en heren... reageren op onze Facebookpagina of via uh, Twitter. Of natuurlijk uh, kunt u nog natuurlijk bellen naar uh, 023-573-0393. Uh, 023-573-0393. En dan uh, krijgt u natuurlijk ons waard. En laat ons weten, uh, of via de redactiemail natuurlijk... redactie.zfmzandvoort.nl uh, Laat ons even weten wat u nou vindt... Uh, hoe het met de pestregels moet zijn en zou de politie niet uiteindelijk bij extreme gevallen gewoon in moeten mogen grijpen en daardoor dat er een soort nou ja, desnoods een soort uh, werkstraf of de rechtelijke komt te staan op extreem pesten voor degene in zijn schuilhoek achter glas voor degene met het de dicht beslagen ramen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 Sing let her The boy Voor degenen met het naakte lichaam, voor degenen in het witte licht, voor degenen die weet, we komen samen.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 Misschien eens gevuld door sneeuw en regen, neemt de rivier mijn kiezel met zich mee. Op hem dan glad, haar te laten rusten in de luwte van de zee. Ik heb een stek.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 Stay En heren, dat was. Bouwden de grote hoor mij nou. Bram Vermeulen met uh, de, uh, st de steen. Um, dan gaan wij even over naar een onderwerp. Uh, wat hier in Zandvoort speelt. Het is namelijk zo dat. Um, en uh, enkele jaren geleden. Um, is natuurlijk het alcoholgebruik onder jongeren tegen, uh, nou ja, verminderd doordat uh, de leeftijd verhoogd is. Uh, Marije, uh, drink jij? Nee. Helemaal niks. niks. Ja, water. Water. Okay. Ja. Nee, ik uh, drink al um, vijf, bijna zes jaar geen alcohol meer. Nee, en daarvoor wel? Ja. En in je tienertijd? Um, ja, maar ik was wel wat later. Want ik verhuisd tot ik tiener was hier naartoe. Oké, okay, uh, dus je was wat... Ja, maar ik heb het wel ingehaald hoor. Oké. Okay, dat... ja, ik ben niet trots op, maar uh, uh, maar ik drink nu niet meer. Dat, uh. En is er een reden waarom je niet drinkt? Um, ja. Um, te lekker. Te lekker. Ja, en nou ja, aan de ene kant te lekker en aan de andere kant vind ik er ook geen zak aan. Alleen. Nee. Um... je doet het niet om te dronken te worden. Nee, nee. nee maar ik, ik ik heb... ik Voegt ook niks toe meer. Nee, dat, uh, nou ja, bij mij is het zo dat ik, ik hou wel van een uh, lekker wijntje of een speciaal biertje. Uh, zo op het moment. Ik ben geen echt feestdrinker of wat dan ook. Vroeger uh, als tiener wel hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar als, uh, nu absoluut niet. Ik drink een biertje omdat ik een biertje lekker vind. Ik drink een uh, goed glas wijn omdat ik het wijntje lekker vind. Uh, en helaas bestaan er, bestaat er nog steeds geen goede alcoholvrije wijn. Die is namelijk... de alcoholvrije wijn die er is... moet ik heel eerlijk zeggen, is niet te zuipen. Uh, bier uh, is wel heel veel ontwikkeling nu ingemaakt. En tegenwoordig vind ik de, biertjes, de alcoholvrije biertjes wel lekker. Alleen de speciaal biertjes met de alcohol erin... die zijn toch nog steeds lekkerder. Uh, maar ik drink maar af en toe... Uh, nou ja, zeg een, een glas wijn per week. Uh, twee glazen wijn per week, zoiets. Ik dus we geen test bij je te doen... als nee. je zorgelijke drinker bent? Nee, absoluut niet. Uh, daarnaast, uh, zeker met als het weer zomer wordt... of uh, met de winter met een haardvuurtje... Uh, uh, kan ik... Eén uh, keer in de zoveel tijd van één heerlijk goed glas whisky en een sigaartje kan ik heel erg van genieten. En daar ben ik op, absoluut niet op tegen. Uh, als jongere was ik uh, nogal buitensporig. Moet ik heel eerlijk zeggen, ik was voor mijn zestiende al bezig met alcohol. Uh, ver voor mijn zestiende. Nou moet ik wel zeggen, ik heb uh, Italiaans bloed. En in mijn familie is het redelijk normaal dat je kinderen rustig maakt met verdunde wijn. Um, slecht, dat, uh, soort, nee, dat weet ik. <lacht> Alleen, uh, dat betekent wel dat ik vrij jong al aan alcohol gewend was... Uh, om dat te drinken en dronken zijn. Vond ik toen nog heel interessant. Dus als 14-jarige heb ik wel eens slaveloos over een kerkhof heen gestruind. Ik kan je ook verhalen vertellen, dat, maar dat wil ik <lacht> niet doen. Uh, daar ben ik heel eerlijk in. Um, wat het... Nog, uh, uh, maakte, je mocht pas als je 16 was drinken toen. Alleen, we hadden geen legitimatie... want er was nog geen legitimatieplicht. Je kon gewoon naar een supermarkt lopen... als negenjarige al... Uh, en een, een sixpack bier voor je vader meenemen... Um, en uh, dat was met eigenlijk alles zo met sigaretten en dergelijke. Kon je gewoon overal halen. Dus uh, dat ik 14 was, kon ik gewoon mijn eigen consumptie, mijn eigen uh, alcohol halen. Ook bij de bar was geen enkele probleem, werd altijd wel geschonken. En dat is natuurlijk veranderd. Eerst was het 16 en legitimatieplicht ingevoerd. Dus iedereen moest zich legitimeren. En uiteindelijk is het uh, in 2000. Nou, ik weet niet precies wanneer, wanneer maar in. Uh, uh, Weet het, op een gegeven moment is het veranderd naar 18 jaar en ouder dat je pas mag drinken. Het veroorzaakt wel dat er meer uh, alcoholproblemen zijn onder 18-jarigen. Aangezien ze dan mogen drinken en dan heel vaak in één keer losgaan. Terwijl mensen toen, toen, toen het 16 was, uh, mensen vaak iets uh, langzamer dat opbouwden. Wil niet zeggen dat er weinig gedronken werd, want studenten zijn nog steeds de ergste. Um, alleen. Uh, het, was wel, uh, het is wel zo dat... de legitimatieplicht... tegenwoordig heel uh, streng is. Uh, ja, en ik moet ook wel eens... mijn legitimatie laten zien. Dat, uh, nou, dat vind ik heel knap. Ja, ik goed. Zeggen. Uh, maar goed. Uh, je kan het ook zien als compliment natuurlijk. Nou dat, uh, ja, ik, ik, ik, ik, moet eerlijk zeggen, ik had het ook wel eens met uitgaan gehad... dat ik mijn legitimatie moest laten zien. zien. <laughs> dat ik ergens niet naar binnen mocht. Dat ik echt dacht, doe niet zo raar joh. Ja, mensen. Nou goed, in ieder geval... Um, het is nu zo dat een horecaondernemer... kan hoge boetes krijgen als uh, hij uh, alcohol schenkt... aan mensen onder de 18. Bovendien is er een legitimatieplicht voor mensen... Uh, uh, uh, tot en met 25 jaar. Ook in de supermarkt. Nu blijkt dat er uh, afgelopen weken... een mystery guest is geweest hier in Zandvoort. En die is uh, met jonger dan 18... Um, door uh, op verschillende plekken in Zandvoort... eigenlijk bijna alle horecazaken... Um, is hij langs geweest en gekeken of hij alcohol kon krijgen... en of hij zich moest legitimeren of niet. 65% van de uh, Zandvoortse horecaondernemers... die uh, heeft een streng alcoholbeleid. Dus moeten ze uh, iedereen zich legitimeren onder de 25... en zonder legitimatie, ook al zie je er zelfs ouder uit krijg je toch geen drank mee. Uh, wat ik op zich goed vind. 35 Daar is weinig tot geen alcoholcontrole. Uh, in dat opzicht. Uh, en dat vind ik eigenlijk best wel schokkend als ik eerlijk moet zeggen. Want 35% betekent dat... Uh, in 35% van de uh, gevallen... Uh, de, bij de horeca gewoon nog steeds... bier of wijn of wat dan ook... gehaald kan worden door een jongere... Uh, en zeker de mixdrankjes... Uh, onder de 18 jaar. En het gaat mij er nog niet om... dat ik per se voor ben... dat mensen vanaf 18 pas mogen drinken. Het gaat mij er meer om... dat uh, je verantwoordelijk bent... voor wat jij doet... als horecaondernemer. Uh, en... Ja, ik vind dat elke horeca ondernemer gewoon streng moet uh, uh, bekijken. Toen heb ik dus even lopen zoeken naar hoe vaak wordt nou de horeca gecontroleerd op zoiets. Gewoon vanuit de inspectie uit. Nou schijnt het zo dat uh, de dus inspectie doet ieder zoveel jaar, of ieder drie jaar, een steekproef. Is dat de VWR misschien? Dat, uh, een andere inspectie. Een andere inspectie. Ja, de, de, de volksgezondheid. Um. Ja, is VWR ja, VWR. ja, die doet een, uh, elke drie jaar een inspectie. VWI heeft het heel druk. Dat, ik snap dat ze hebben VWR nog veel te zo... grote ja. dingen. Alleen het grootste probleem is... waarom valt alcohol dan niet uh, onder dezelfde regels... als de tabakregels vallen? Um, want dat wordt veel strenger gecontroleerd. Uh, bovendien... Um, uh, uh, heb ik de horecaondernemers geprobeerd te benaderen. Wist jij dan wie het waren die het hebben gedaan? Nee, nee, nee. <laughs> ik heb gewoon willekeurig mensen gebeld en gevraagd... of ze okay. hier hun bijdrage aan wilden meedragen aan dit onderwerp. In dit. Um, maar de meeste horecaondernemers wilden niet meewerken. Nee, met, dat, met snap met ik dat, dat ook wel. <laughs> ja, uitzending. Wat ik wel krom vind, is dat als het heel druk is... en um, uh, jij koopt een biertje of ik koop een biertje voor een jongen die, nog geen, die net 16 is of zo... dat de horeca-ondernemer een boete kan krijgen. En die vind ik raar. Ja, die vind ik ook raar. Um, en toevallig was ik zondag even bij Dirk van den Broek. Mm -hmm. dat moet je niet doen op zo'n dag. Um, nee. Maar daar was het zo enorm druk... dat ik me niet kan voorstellen dat die cashierers... netjes iedereen om zijn legitimatie hebben gevraagd. Nee, dat Want snap ik, ik zag echt wel mensen ertussen staan... dat ik dacht, nee, jij bent echt lang niet oud genoeg. Maar het was zo enorm druk. Mm -hmm. dat dit is dan de Dirk. Weet je, ik kan me voorstellen dat als het echt heel erg druk is... weet je, neem zondag. Ja, heb, heb je dan de mogelijkheid... Om, moet je dan iedereen gaan vragen... mag je legitimatie zien? Nee, dat, uh, uh, dat snap ik. Alleen de meeste horecaondernemers uh, lossen dat op... door gewoon geen jongeren van onder de 18 Toe te laten. Ja, maar, maar ja, dan, met een strandtent het dan, wordt het dan, een stuk moeilijker. Ja, maar hebben we het dan over de strandtenten? Hebben we het over de restaurants? Hebben we het over de. Stond niet in het hoofdstuk. Maar goed, waar gaat het dan om? Kijk, als het, als het over uh, de Chin gaat of over mm -hmm. uh, uh, de Klikspaan of wat dan ook, dan snap ik dat er een beleid is. Ja. Maar als we het hebben over strandtenten of strandfeesten of restaurant of gewoon uh, cafékoper die nu anders heet. Mm -hmm. Ja, weet je, dan denk ik. Dat vind ik een lastige. Het, ja, ik Waar zijn, ze, waar zijn ze geweest en uh, wat voor gelegenheid was het? Dat, nou, ze hebben, uh, hoe heet het? Uh, volgens de hebben ze 95 van de uh, 95% procent van de uh, uh, horecazaken in Zandvoort bezocht. Met ja, de Mr. Hebben ze dan ook de, de pizza tenten en de snackbars? En de, de, de, de nou, bedoel. ik vermoed dat dat nou net de tenten zijn. Die, die niet controleren. Die niet controleren. Ja. En dat daar die 35% bij zit. Want ik kan me niet voorstellen dat een Chin Chin uh, mensen binnenlaat... of mensen alcohol schenkt die onder de leeftijd zijn. Nee, en uh, dat denk ik ook niet. Maar daarom had ik ze graag... In mijn ja, uitzending gaat. Is... Uh... Maar goed. Um, laat ook uh, hierover weten. wat u ervan vindt. Uh, wat betreft het resultaat: 35% wat niet een beleid heeft. en 65% wat juist heel goed gescoord heeft. Um, voor de, uh, op zich is het natuurlijk wel een redelijk. Uh, um, een, een voldoende voor de horeca-ondernemers. Het is alleen jammer dat dan de. Uh, hoe heet het? De slechte of de goede onder de slechte weer. zullen moeten leiden. Het was een reis van zeven dagen en de nachten waren lang Maar ik had meestal goed gezelschap en ik was zelden bang Aan de andere kant van de heuvels was het gras niet altijd groen Ik zou liegen als ik zei dat ik het over wilde doen Het was bij het vallen van de avond toen de zon aan de einde stond Dat ik aan het einde van de velden mijn reisbestemming vond In duizend boeken en verhalen had ik gelezen en gehoord van de vrede in het paradijs zag er de hemel voor. De poort was klein en sober, een simpele houten deur in een muur van ruwe stenen van een onbestemde kleur. Geen stralenkrans, geen hemelslicht, geen vier wapperende vlag. Alleen een bordje waarop stond: we zijn geopend op de laatste dag. Ik klopte aarzelend aan, want dit was zo'n moment Waarop de grote leegte gaapt als je hoort dat je niet welkom bent Aan het einde van een zware reis en vermoeid tot op het bot Maar ik zou antwoord krijgen op de vraag Wie of wat is God? De poort ging open en een man met baard keek me vriendelijk aan Het is vandaag je laatste dag, zei hij, je mag naar binnen gaan Mijn naam is Petrus en je hebt wel eens van me gehoord, misschien Natuurlijk zei ik, maar wat ik vragen wou, mag ik God heel even zien? Petrus zweeg een ogenblik en keek me niet begrijpend aan. Wie zeg je vroeg hij met gefronste blik? Ik heb je niet goed verstaan, ik zei het opnieuw. En Petrus reageerde wat verstoord. God herhaalde hij, die naam heb ik nog nooit gehoord. Er is niemand die zo heet hier achter de hemel hoort. Het vertwijfeld en met dichte knepen keel Jezus ken ik wel, zei Petrus, maar zo heette er zoveel En Allah dan probeerde ik, of ja, we. Klinkt dat misschien bekend Nee, het spijt me, zei Petrus, maar denk u niet dat je niet welkom bent Ik liet de poort voor wat hij was en trok weer de velden in het paradijs Zonder God had voor mij totaal geen zin Na vele uren wandelen bij het licht van zon en maan Zag ik tussen dahlia's en aster's een schamel hutje staan. Een kluisenaar, zo leek het wel, een zonderling of een herder en het einde van mijn reis. Want achter de hut ging het niet verder. Wie leeft er nu op de grens van het alles en het niets? Een uitgestotene misschien, de duivel of zoiets. Ik naderde de hut en keek nieuwsgierig door de ruit Aan een tafel zat een echtpaar, ze dronk een thee en aten fruit Ze wenkte me naar binnen en toen ik bij hen zat Ontdekte ik de hemel in de nerven van het tafelblad Daar zag ik het stof der eeuwen tussen de kruimels van het ontbijt En aan de muur tikte de wijzeloze klok der eeuwigheid Het echtpaar lachte me toe en zei met zachte stem Welkom in onze woning, aangenaam. Wij zijn hem. U zocht ons en u vond ons, als dat de zin is van uw bestaan. Dan valt er dus niets te zeggen en kunt u in vrede gaan. Ik vroeg, waarom zwijgt u zo angstvallig over uw aanwezigheid? Ze antwoorden, het weten maakt een einde aan de oneindigheid. Ah, u weet wel het simpele verhaal van de wortel en het paard. Ons vinden is de moeite van het zoeken nimmer waard. Dus ga terug naar het paradijs, want dat is waar u hoort. U zult vergeten wat u hier zag, opdat de rust niet wordt verstoord. Maar in gedachten zijn we bij u, daarachter de hemel voor ZFM, het geluid van Zandvoort. Jij zit tegenover mij en kijkt me aan.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 Bye. Het leven beter doorheb dan vandaag Ik mijn ogen sluit en oproep uit mijn geest Jouw portret zoals je vroeger bent geweest Nou, vaarwel mijn lief, het ga je verder goed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 Robert Long met afscheid. Ja, dames en heren, en dan komt nu. De kolom van deze week. Bastiaan Stuur de kolom. Stuur kinderen al met drie jaar naar school, vlamde Diederik Samsom in 2015 op een opiniepagina. Uh, een betoog... Uh, het betoog door spek met sociale democratische romantiek. Onderwijs is een verheffingsmachine. Het enige tegengif tegen een tweedeling die onze samenleving steeds verder verscheurt. Een scheuring tussen kansrijk en kansarm. Dus rijk en arm. Tussen hoog en laag opgeleid. Tussen verheven en verschoppelingen. Gelukkig en losers. Stuur je kind vanaf drie al naar school. Van de week werd dit ook geroepen op de Nederlandse tv. Natuurlijk, de voortschrijdende tweedeling is zorgelijk. Maar ik ben alleen zo beducht dat we peutertjes... veel te vroeg in de startblokken... van een nietsontziende red race willen hebben. Al in peuterspeelzalen zijn toetsjes en testjes voorhanden. Wee je gemeente als je een blauw autootje tussen de rode neerzet... Dan gaan de wetten van de verzameling, verzamellogica nog langs je heen, kindje. Je raakt achterop. Ik denk dat onderwijs pas een echte verheffingsmachine is... als kinderen zich speels mogen ontwikkelen. En als ze groter zijn als, een gezond, als ze een gezond zelfbeet ontwikkelen... en zo kritisch naar zichzelf en de wereld om zich heen kunnen kijken. Dat ze zich tot geduldige, tolerante, liefde en compassievolle burgers ontwikkelen. Die beseffen dat iedereen bijzonder en waardevol is, of hij of zij nu veel kan of niet zoveel. Maar het lijkt dat vooral excellentie en ambitie de kernwaarden van onderwijs en samenleven zijn. Maar ook hoogopgeleiden maakt het tot hun ontsteltenis mee dat ze met hun prachtige cv, hun barstende ambitie en daarbij soms fikse studieschuld niet altijd een uh, aan de bak komen. Academici uitblinken, uh, academisch uitblinken moet zorgen dat ons land competitief blijft. Intussen echter vormen de miljoenen academici die in China jaarlijks aflevert inmiddels de vierde zwakste sociale groep in China. Er is te weinig werk voor hun excellent, voor hun, voor hen excellent of niet. Kinderen van veel eisende ouders ontwikkelen een laag zelfbeeld. Ze moeten uiteraard het beste uit zichzelf halen. Maar lukt dat door als ze al jong onder druk te zetten? Ik pleit in plaats van een leerplicht voor een speelrecht. Van de aangeboren speelsheid en nieuwsgierigheid leer je op jonge leeftijd namelijk het allermeest. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren. En dat was de column van deze week. Um, we gaan er zo meteen uit voor het nieuws en, uh, en, en dergelijke. Uh, natuurlijk. Uh, maar niet voordat ik nog even zeg. Hier, na, of na acht uur na het nieuws en de reclame... is er dit deze week weer een één op één. Uh, en deze week heb ik die met uh, Michiel Hermsen... Uh, de fractievoorzitter van... Uh, D66 natuurlijk. En met hem gaan we uh, uh, bespreken wie hij is... wat zijn politieke ambities zijn... en wat uh, D66 voor Zandvoort betekent. Uh, nu gaan we over naar muziek. En natuurlijk Marije, ik wil je weer heel erg bedanken... voor je komst naar de studio. Gedaan. Dat, uh, Dat en verkeerde. volgende week zijn we er natuurlijk weer en dan gaan we het hebben uh, over de schuldhulpverlening um, uh, en hoe uh, en wat uh, daar en we hopen daar genoeg mensen voor uit te kunnen no nodigen zodat we een goed compleet beeld kunnen geven met zowel ervaringsdeskundigen als mensen die mensen helpen in de schuldhulpverlening tot volgende week we were burning on the edge of something beautiful something beautiful selling a dream smoking mirrors keep us waiting on a miracle on a miracle say go through the darkest of days having to heartbreak.